Vijf uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Politie op plek van ongeluk prins Frizo voor onderzoek. Gezondheidssituatie van de prins onveranderd. En China doet oproep voor einde aan geweld in Syrië. Het weer, het is bewolkt en soms valt er wat regen. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten enige tijd harder regenen. Vannacht kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Morgen trekken er winterse buien over. Het wordt dan een graad of vijf. Tijdens buien is het een paar graden koeler. Het politieonderzoek naar het ongeluk van Prins Frieso is volop bezig. Zojuist was er een persconferentie en leg. Verslaggever Matthijs van der Wiel was daarbij. Matthijs, wat was het opvallendste nieuws eruit? Het opvallendste was dat er opnieuw een lawine heeft plaatsgevonden vanmiddag hier vlakbij, boven het zuurs, hier in het uh, skigebied. Een lawine waar een vermiste is en waar op dit moment 100 100, honderd uh, uh, mensen aan het zoeken zijn naar die vermiste persoon in de sneeuw. Er is ook een helikopter ingezet. Opmerkelijk dus twee dagen achter elkaar een uh, ongeluk met een lawine. Lawinen zijn er wel vaker, maar meestal gaat het goed. Soms gaat het maandenlang goed en niet twee keer achter elkaar. Ja, is er nou ook iets gezegd over de route waarop de prins heeft geschiet? Ja, die route uh, die wordt steeds duidelijker. Ik ben daar ook vanmiddag geweest. Met de skilift omhoog uh, gegaan. Om met uh, eigen ogen te zien waar dat heeft plaatsgevonden. De precieze plek van het ongeluk kon je daar niet zien. Maar je kon wel zien hoe je daar naartoe gaat. Met de lift omhoog. En dan volg je eerst een zogenaamde skiroute. Dat is een, een stippellijntje op de skikaart. Dat heb je op, in Oostenrijk op veel meer plekken. Daar is het uh, wat avontuurlijker skiën. Is de, skis, de piste niet helemaal aangeharkt. En dan kom je terecht waar het ongeluk heeft plaatsgevonden. En dat noemen ze hier een fraaie shi En dat is een gebied waar je echt helemaal op eigen verantwoordelijkheid in kan gaan. Het gemaakt voor dat off-piste skiën wat heel erg populair is hier in dit gebied. Wat alle ervaren skiërs heel graag doen. Dan heb je de poedersnee voor jezelf. Geen bordjes meer. En dan mag je naar beneden waar je wil. En op eigen risico. Dus een fraaie shi Daar is het gebeurd. Ja, hij, is, uh, hij was samen met iemand anders aan het skiën hè? Uitleg. Ja, en de identiteit van die persoon is niet uh, vrijgegeven. Het enige wat we weten is dat het om een 42-jarige inwoner van Leg gaat. Maar het schijnt niet een skileraar en ook niet een berggids. Er was nog een gerucht dat het ging om iemand van de familie van het uh, hotel waar de koninklijke familie overnacht, maar dat uh, werd uh, ontkend. Politie wilde er verder niks over zeggen. Ook die persoon is uh, onderwerp van het, uh, het uh, onderzoek, een strafrechtelijk vooronderzoek, zoals dat bij iedere wie plaatsvindt. Het onderzoeken van de Sneeuw bij de lawine is daar een onderdeel van. Dat is gebeurd met een helikopter. Er werd een analyse gemaakt van de sneeuwkogel. En ook getuigen worden gehoord om te kijken of eventueel... en in heel veel gevallen zal dat niet plaatsvinden, waarschijnlijk hier ook niet... maar het gebeurt altijd om te kijken of er iemand aansprakelijk kan of moet worden gesteld... voor het veroorzaken van zo'n lawine. Ja, heb je nou, jij bent vandaag in leg geweest. Heb je nou de, de indruk dat mensen voorzichtiger zijn? Uh, eerlijk gezegd, uh, niet echt. Nee, ik heb heel veel skiers gesproken die echt komen voor dat uh, off-piste skiën. Die herken je meteen, want die hebben een andere uitrusting. Bijna allemaal hebben ze zo'n. Zo'n zo airbag, dat is zo'n rugzakje op je rug en een handvat op je borst. Als je daaraan trekt, als je in de lawine terechtkomt, dan ontstaat er een grote bal... waardoor je een ruimte maakt in de sneeuw, zeg maar een leefruimte in, in de lawine... dat je niet uh, geplet wordt door de sneeuw. Veel hebben ook een schep op hun rug en zo'n stok, om, uh, een stok om te prikken... mocht iemand met wie je skate uh, uh, bedolven raken. Veel, bijna allemaal hebben dus ze ook van die lawine die de prins ook had... om gevonden te worden met de detectieapparatuur. Apparatuur. En die skiërs ja, zeggen allemaal, het is zo lekker, die mooie verse poedersneeuw. Daarvoor komen we hier. Het is hier een of piste Valhalla. Ook gisteren waren er duizenden die dat deden. En ook vandaag weer gingen ze gewoon weer naar beneden over uh, richting die, die fraaie Siroom, Dat gebied waar je je eigen spoor kan trekken in de diepe verse sneeuw. Dankjewel, Matthijs van de Wiel vanuit Leg. En dan gaan we naar Innsbroek. Daar is Menno Rema hè. nog altijd bij het ziekenhuis. Waar vanmiddag koningin Beatrix en prinses Mabel langskwamen. Um, Men over hebben begrepen dat er weinig is veranderd aan de gezondheidssituatie van de prinsen. Ja, communiqué uitgegaan eerder vanmiddag dat de situatie onveranderd is. Stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Daar werd ook nog bij gezegd in eerste instantie dat de artsen hadden geadviseerd om het aantal bezoeken te beperken. Later werd dat gerectificeerd door de RVD en werd gezegd dat het ging om een beperkt aantal bezoekers per keer. Dat is dus op advies van het medisch team dat hier in het ziekenhuis. In Innsbruck op de afdeling chirurgie waar we voor staan, op de traumaafdeling. Uh, die artsen die daar bezig zijn met uh, de gezondheidssituatie van Prins Vichot. Ja, nou zijn koningin Beatrix en Prinses Mabel er dus zo geweest. Hè? Eerder vanmiddag worden er nog meer leden van de koninklijke familie verwacht. Ja, die zijn vanmiddag aangekomen rond half één, Gingen even na tweeën weer met z'n tweeën weg. Eh, toen kwam dat communiqué waarin gesproken werd over het beperkt aantal bezoeken. Toen dachten wij van nou, dan zal er misschien vanavond niets meer komen. Eh, vervolgens werd het aantal bezoekers. En kregen we ook eh, eh, de, eh, de verwachting dat, eh, en bijna wel zeker, vanavond prinses Mabel nog deze kant op komt. Met eh, wellicht een van de andere familieleden die eh, op dit moment in leg zijn. Eh, dat zijn geen bevestigingen. De berichten, maar dat is de algehele verwachting hier voor het ziekenhuis in Innsbroek. Ja, nou waren er vanochtend nog even verwarrende verhalen over de gezondheidssituatie van de prins. Want hij, wat gisteren wat gemeld, dat hij een schedelbasisfractuur zou hebben, uh, ja. die hij toch niet zou hebben. Ja, dat, uh, dat, dat bericht ging gisteren. Dat, dat bericht is overigens ook nooit bevestigd dat hij een schedelbasisfractuur zou hebben. Uh, vanochtend is er een journalist geweest, of gister, gisteravond is er... ...van NRC geweest die heeft gehoord uh, van een uh, behandelend arts dat hij geen schedelbasisfractuur had. Uh, haar man is neurochirurg, hier toevallig aanwezig op, uh, op een congres waar lezingen worden gehouden. Haar man sprak met de behandelend arts en zo kwam dat verhaal verder de wereld in. Ik heb wel begrepen van de neurochirurg waar het om gaat die dat gesprek heeft gehad met de behandelend arts, uh, meneer Tulleke, dat. Uh, het inderdaad zo is dat de prins geen schedelbasisstructuur heeft, geen verwondingen aan het lichaam. Maar dat zijn grootste probleem in de behandeling nu is dat hij lange tijd zonder adem heeft gezeten. Nee, het enige, maar het ziekenhuis wil dat nog niet bevestigen? Dat wordt verder niet nee. bevestigd, nee, je, ver, nee. Verwacht je nog een communiqué van het ziekenhuis? Of, uh... Nee, dat is heel duidelijk. En daar is de RVD ook heel duidelijk in. De Rijksvoorlichtingsdienst. Alle communicatie gaat vanaf vandaag. En gisteren ook al natuurlijk. Maar zeker ook vanaf vandaag. Via de Rijksvoorlichtingsdienst. Het ziekenhuis zelf zal geen mededelingen doen over de gezondheidssituatie van de prins. Nee, als we dus wat horen, we horen het via de RVD. En dan weer via jou. Ja. Dankjewel, Menno Rema en in Innsbruck. Het ski-ongeluk van Prins Frizo was reden voor de stad Maastricht... om de openingsceremonie van carnaval in die stad te versoberen. Ministers en staatssecretarissen zeiden hun komst al gisteren af. Verslaggever Theo Verbrugge sprak in Maastricht met burgemeester Onderhoes. Hij vroeg hem wat er dit jaar anders is dan andere jaren. Maar ja, de traditie maar het heel erg gericht op Den Haag. Uh, dus juist het spiegel wat je met carnaval doet... dat doen wij vaak aan de Haagse gasten. En dit jaar zal het een puur lokaal karakter krijgen. Jammer. Het is natuurlijk jammer, want we hadden ons er uitzinnig op voorbereid. Zowel de man van de Tempeliers als ik als burgemeester. Um, maar het is heel begrijpelijk dat die ministers er niet bij zijn. We hebben allemaal veel respect voor het besluit en we leven toch mee met de koninklijke familie. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema.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 De motorrijder verloor de controle door een richel in het wegdek. Voor zover bekend zijn er geen andere verkeersdeelnemers betrokken bij het ongeluk. Nog één keer de hoofdpunten. In het gebied rond leg is vandaag opnieuw een lawine geweest. De gezondheidssituatie van de prins is onveranderd. Hij is stabiel, maar niet buiten levensgevaar. En China heeft in Syrië een oproep gedaan aan alle partijen om het geweld te stoppen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Straks verder met langste Lijn.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 Tien over vijf, zo meteen de voortzetting van het sportforum... met Henk Hoiting, Tom Boot en Jochem Uitenhagen hier in de studio. Uh, Guus Hidding komt langs, nou ja, niet letterlijk, maar wel als onderwerp. Oranje, Champions League, de Europa League uh, en nog veel meer zaken. Maar u zit natuurlijk te wachten op Sven Kramer, zijn reactie. Nou, hij komt...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 Nog Gefeliciteerd met deze dag. Dankjewel. Sven Kramer, die dus op de vijf kilometer Jan Blokhuizen in een rechtstreeks duel achter zich uh, liet. Blokhuizen staat de tweede op, het, uh, algemeen, op, op de tweede plaats in het algemeen uh, klassement. En Bert Maldring zocht ook hem op. Hey Jan, jou gefeliciteerd. Je wint de afstand niet, maar je kwam heel dichtbij. Ja, een hele, hele goede vijf kilometer en uh, erg blij mee ook. Ja. Ja, uh, want je ging als een raket vol start, dat zei ik net ook al tegen Kramer. Dat leek tactiek. Um, ja, ik wilde voornamelijk gewoon uh, mijn eigen race rijden. En uh, ik wist natuurlijk wel dat ik uh, tegen een van de grote favorieten reed voor dit uh, kampioenschap. Wat vond je jezelf ook? Uh, ja, tuurlijk. Je, ik, uh, ik ben ook goed en ik hoor dat nu ook uh, gewoon tussen. Maar uh, uh, ja, ik wilde gewoon uh, mijn eigen race rijden en gewoon, uh, gewoon zelf lekker in de ritme komen. En niet te veel naar mijn tegenstander kijken. En ik uh, startte behoorlijk hard, maar uh, kon hem lekker doorrijden. Was je niet bang dat dat te hard was misschien? Nee, nee. Ik, uh, ik ging ook niet echt op tijden weg. Ik ging meer gewoon op gevoel weg. Uh, uh, ik merkte gewoon dat ik lekker aan het schaatsen was. En dan, uh, ja, dan komen die rondjes eigenlijk wel vanzelf. Ik, ik verwachtte Kramer ook al wel, wel ergens uh, uh, met, met vijf, zes ronden nog te gaan. En toen kwam je ook al onderdoor. Toen kwam ik nog even een keertje mooi mee onder de onder 29. En daarna uh, ja, toen, uh, toen moest ik hem wel even laten gaan. En toen zag ik 17 uh, uh, 0 0 staan, toen baal ik al een beetje, omdat ik niet heel erg scherp finiste. Maar gelukkig had ik gecorrigeerd nee, 16 9, 9. Dus Dat is een mooie tijd om, uh, om mee naar bed te gaan. Denk ik, ja. Die honderdste maakt het verschil. Ja, vind ik wel. Ja, het staat mooi. Ja. En hey, nou dan nog even zeg je, je rijdt op je gevoel. Wat is je nou je gevoel? Of je rijdt op je gevoel, wat is jouw gevoel nou? Je staat nu tweede in het klassement. Is er hier nog een uh, eerste plaats te halen voor jou? Tuurlijk. Ja, het, uh, Sven staat wel bovenaan, maar staat heel dicht op elkaar. En uh, ik ga morgen een hele goede 500 meter rijden, tegen Sven. En dan, uh, uh, ja, dan gaan, we, gaan we het uitmaken op de 10 kilometer. Dan zien we dan nog één vraag. Na het podium klom je hier over een hek. Waar ging je naartoe? Ja, en, uh, er was een meisje speciaal uh, voor mij uh, hier naartoe gekomen. En, uh, uit Minsk helemaal. Minsk? Ja, niet het meisje dat, dat, dat jullie op de kamer hadden gezet, maar een andere meisje. Maar uh, dat vond ik wel heel, heel lief, dus uh, vandaar dat ze mijn bloemen kreeg. <laughs> nou, gefeliciteerd al. Dank je wel, Mooi mens, Jan Blokhuizen. Als jullie dit gehoord hebben, Henk Hoyting, Tom Boots, Jochem Uithagen. Is er iemand die... Uh hier nog even iets over kwijt wil. Kijk naar jou, Jochem. Nou, ik denk dat hij, uh, Jan Blokhuizen realiseert zich donders goed... dat Sven weer uh, heel sterk schaatst. Maar het is nog steeds... Um, ze rijden morgen tegen elkaar op een 25 meter. Um, Jan kan een keer doorhalen. En ik zou, Sven is natuurlijk heel erg ervaren. Heeft, is gewoon een hele goede schaatser. Nu ook weer. Maar ik hoop dat Jan een keer, um, zoals hij het lef ook toont... op uh, de vijf kilometer door vandaag heel hard te starten... Hij start morgen, als ik het goed zie, start hij in de buitenbaan. Wat, waardoor betekent dat je eigenlijk op de laatste kruising van buiten naar binnen mag. Waardoor je, als je goed rijdt, naar je tegenstander toe kan rijden. Dat kan net een voordeel zijn, waardoor je zo een keer een paar tienden kan pakken. Dat hij gewoon het lef heeft om zo hard te rijden... om Sven gewoon volledig in te gaan pakken. Ja. Dat kan best een tikje zijn voor Sven. En dan heeft hij natuurlijk vleugels. en dan kan... Hij rijdt een hele goede vijf kilometer. Dus dat moet hem ook enorm veel vertrouwen geven voor die tien kilometer. En dan is het niet zo eens weet ik, dat Sven hem automatisch maar wint. Ja, toch? Ja, ik, ik bemoei me niet met de technische zaken. Want Jochem goed en Erbens zijn er goed genoeg in. Maar ik hoorde net, groeien niet elkaar in de wielerijen. Over die race met Jan Blokhuizen en Sven Kramer hoorde ik daarover. En toen dacht ik meteen aan het contract. Voor allebei loopt het contract bij TVM af. Ja. Hoe gaat dat verder? Ja, en, nou, en, en, Sven nou, heeft al aangegeven dat hij gewoon open staat om andere dingen te doen. Ook, ja. Uh, Jan heeft gezegd dat het geen 1-2 is dat hij bij TVM blijft. Hm. Uh, ik denk dat het op een gegeven moment afhangt... van wat voor een, uh, zakken met geld er misschien over de brug komen bij deze verenigde ja, Maar is dat nog veel? Wat zeg je? Is dat nog veel? Want uh, Sven verdient toch wel aardig bij TVM ik natuurlijk. Ik het wel, ja. Maar goed, het is, Sven is natuurlijk wel het boegbeeld. Uh, op het moment dat je Sven contracteert ben je verzekerd van heel veel publiciteit. En dan kan veel geld in één keer heel weinig zijn... als je, in, uh, als je echt een toppig in huis hebt. Is het is niet gewoon een truc om te zeggen dat je weg wil... om te kijken of je een beter contract kan krijgen? Ja, maar ik denk dat TVM daar uh, wijs genoeg in is... om daar uh, voorzichtig, niet in te, om daar in, te in te trappen bovendien. En dat is een beetje het rare. Uh, de manager van uh, Sven Kramer is Patrick Wouters. En Patrick Wouters doet ook, uh, is deels ja. verantwoordelijk... voor het management van TVM. Dus... Ik kan me niet voorstellen dat er op deze manier... Dat kan nog wel eens, dat kan nog wel eens interessant worden. Dit is wel tricky. Maar ja goed op het moment dat een andere partij komt met een zak geld... Ja, zou zo zou zomaar kunnen. Maar wat betreft Jan Blokhuizen... Ik kan me ook voorstellen dat Jan Blokhuizen op een gegeven moment... de keuze maakt van ik, ik ga wel los van Sven Kramer. Goed, duidelijk. We sluiten het hier af. We het over geld. Kleine stap naar Guus Hiddink. Uh... Grote stap, toch? Nee, uh, nee, een klein stapje, want hij oh. gaat bij een steenrijke Russische club werken. Daar had ik het over. We uh, deden uh, het niet voor het geld. Uh, uh, je je, je haalt me de woorden uit de mond. Afgelopen december was er ook al sprake van, maar toen uh, werd er een Russische trainer aangesteld. Nou, die is weer ontslagen. Hidding tekende een contract voor anderhalf jaar, maar ja, wat is het waard? Samen met zijn assistenten Tom du Châtignet en Zelko Petrovic. Volgens de Russische media levert het uh, de varse naar 10 miljoen euro per jaar op. Maar we zijn er al, Hiddink ik ontkent dat hij voor het geld heeft gekozen if i'm on my age still concerning about money i'm uh, i'm not the youngest anymore but i'm hopefully energetic when i'm concerning just about money then then something is wrong in my in my mind but of course there were i had i had good uh, offers um, let's say from mexico to china wherever uh, that's why it caught my attention and i said uh, i'll do it and on top of that i had a wonderful time in Russia uh, during those four years as I was Ja, hij heeft het over uh, de plekken waar hij gewerkt heeft en uh, hij zegt dat het gaat absoluut niet voor het geld Maar uh, vanmiddag is iemand op de redactie, ja, daar hoeft hij zich ook geen zorgen over te maken, want de keuzes die hij moet maken, daar zit automatisch een hele grote zak geld over. Er is altijd veel geld mee gemoeid, ja. ja. Uh, wat vind je van die overgang en dat hij zegt, uh, Henk Hoytink van uh, ja, Ansi sportieve uitdaging voor me? Ja. Ook weet ik, ik hoor het al. ja. Ja, goed. Hij uh, kan het zeggen. Ik, ik, ja, ik heb hier wel bedenkingen bij. Ik bedoel, we hebben het net over het geld gehad. Daar kun je niet over oordelen. Ik bedoel, het, het is aan niemand om over uh, andermans portemonnee te praten. Wat hij ermee doet en wat dan ook. Dat, dat gaat ook, maakt ook niet zo gek veel uit. Maar ja, als je nou de recente geschiedenis van, van Hering gaat bekijken. Waar hij heeft gezeten. Uh, uh, je kunt ook wel zeggen: Ik ben een avonturier. Ik wil veel, veel zien. Dat kan ook nog allemaal. Ja, moet je dan in. in uh, wat ik heb gelezen, de meest corrupte en meest gewelddadige... deel van de Republiek van Rusland gaan zitten. Um, ik vind het... Um, ik, ik koppel het even naar, uh, naar de situatie bij Ajax in Amsterdam. Er is wel wat verbeeldingskracht voor nodig, maar... daar kun je, als je alles van afschraapt, zeggen... wat je er ook van vindt, dat daar twee zestigers... Kruijf en Van Gaal, die dan met elkaar in strijd waren... of met elkaar in strijd werden gebracht... Um, zeg maar hun sportieve erfenis, hun kennis... Uh, willen of wilden overdragen aan nou ja, wat hun club is. Wat hun beide club is. Dat is, dat is als je al de, de veiligheid ervan afhaalt. Is dat het mooie wat er ergens achter zit? En dat vind ik van Hering zo tegenvallend. Als je het inderdaad niet meer voor het geld hoeft te doen. En daar gaan we 100% van uit dat je het niet meer hoeft te doen. Dat zit allemaal wel goed. Waarom dan niet in de laatste dagen van een carrière. de kennis voor het Nederlandse voetbal. Zijn club is PSV, ik noem maar wat. Of uh, besteed? Nou, dat vind ik hij, een beetje teleurstellend. Hij gaat voor de, uh, de jeugdopleiding. Dat was toen nog een struikelblok. Hij is nu vicevoorzitter en verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Hij vergelijkt Ansi een klein beetje met az Twente ja, en Manchester, ik... United. Manchester City. Hoe lang zal hij er zitten? Misschien twee jaar als het, als het mee zit. Misschien als het drie oud. jaar als het uh, zou ook nog kunnen. Maar ik bedoel, daar zet je geen jeugdleiding in, in, in, uh, in die deelrepubliek mee op. Dat heeft hij in Rusland als bondsgroep ook gezegd. Dat hij daar de jeugdopleiding allemaal met allerlei in, uh, internaten. Daar zijn ook wel wat Nederlandse trainers heen gegaan. Maar structureel wordt dat, kan dat natuurlijk nooit wat worden. In, in zo'n kort tijdsbestek. Dat kan niet. Tom? Uh, nou, ik denk dat je er een beetje gelijk in hebt. Maar je kan wel een jeugdschool en een voetbalschool opzetten natuurlijk. En als dat er komt, en dat vond ik wel leuk, weer uh, iets positief daarnaast. Dan komt er weer veel werkgelegenheid voor de trainers die, uh, laten we zeggen... Voor de andere uh, Nederlandse trainers. Voor andere Nederlandse <laughs> ja, trainers. Die dit, ging, is, dit is een beetje, beetje PVV-achtig. Nee, maar maar hij het niet. een Nederlander... Een jeugdopleiding in, in Dakistan moeten gaan opzetten. Dat ontgaat met ten ene malen. Omdat wij nou eenmaal die naam hebben dat we dat heel goed kunnen. Ja, maar waarom moet het dan in Dakistan gebeuren? Ja, maar goed. Uh, omdat uh, ze we... daar niet kunnen. Ja. Het moet hier nog beter. Want de jeugdopleiding van PSV is niet zo goed, daar komt niet zo gek veel vandoor. Dus ja. daar kan ook nog een hoop in, in verbeteren, zou ik zeggen. Jochem? Ja, ik uh, laten we in, in, vanuit gaan uh, dat uiteindelijk hij het vooral doet omdat hij het heel erg leuk vindt. Dat uiteindelijk de zak geld wellicht toch nog zoiets heeft van nou laat ik dat dan ook maar doen. Want nou weet heb ik daar iets mee voor de toekomst of voor mijn familie of mijn nabes Of misschien wil je het investeren in jeugdopleiding in Nederland, je weet het niet. Maar, <laughs> nee. ja, maar we hebben het eerder deze middag over die academie in Insel gehad. Ja. Die is toch opgezet door een Nederlander? Ja. Klopt, Ja, met, met, met het doel om het internationale schaatsen op een hoger niveau te trekken. Nou, heb je het al. Ja, wie weet. Misschien moet Guus nog een keer gaan. Nou, we wachten af, Robert, maar ik, uh, ik, zie de, ik zie het allemaal niet zo gebeuren... dat als ik een stap van Guus moet... omdat de jeugd vandaag is dan over drie jaar ineens geweldig gaat voetballen. Ja. Daar geloof he, ik niet zo in. Mag ik nog één vraag stellen aan Henk? Uh, wat is er met Capello gebeurd? Want die werd ook in verband gewerkt met Antsi. Ja, uh, ik zit daar gelukkig niet, in, in die uh, kontrijen. Uh, hij heeft gepraat volgens mij en hij heeft misschien inderdaad dat gevalletje bij de Engelse bond ook alleen maar gebruikt omdat ja, er interesse van Antje was. Ja. En ja, misschien wat, misschien wat verkeerd gezegd of wat dan ook. Ja, dat Minder, weet je niet. Minder cv. Ik nog ja. Ja. <laughs> um, uh, ton Tondu en Zelko Petrovic die uh, gaan mee als twee assistenten. Waarom uh, kan je jou vragen? Maar waren jullie daar niet door verrast door die namen? Ja, heel erg. Ja. De link met Ton Du Châtignier bijvoorbeeld? Vooral Du Châtignier, dat Kijk, Petrovic die, die, die heeft uh, dat, dat vaker gedaan hè, als hulpje van, uh, van uh, Nederlandse coaches en wat dan ook overal ter wereld. Ja. En voor ja. de Servische russische uh, link is die. Nou ja, van. dat ook nog. Maar ja, Du Châtignier, ja het zal een vriendendienst zijn. Ja. Waarvan wij nog een... niet echt wisten dat Hirnik en Du Châtignier vrienden waren, maar kennelijk. Uh, oh. En die heeft even niks. Nou ja, die mag daar dan ook mee gaan helpen. Dat om... Utrecht gedaan natuurlijk. Ja, ja, maar die heeft nu niks. Dus die kan daar goed die jeugdopleiding dan gaan, uh, gaan opzetten. Ja, nou, goed. Uh, dan uh, naar Oranje. Uh, dat oefent tegen uh, Engeland op 29 februari. De bondscoach heeft uh, wat opvallende namen in zijn voorselectie. Voorselectie, zeg ik erbij. Orla John, Maher en Narsing. Waren dat voor jullie uh, verrassende namen? Of zeggen jullie nou eigenlijk, gezien hun prestaties, is het, uh, is het wel logisch dat ze... Ge... Zullen ik dit zijn, Tom of Henk of Jochem? Ja, hier, hier moet ik even, even passen. Ja, ik vind, ze, ja. ze, zijn wel, ze zijn wel logisch. Ja? Die, die vleugels, tussen Narsing en John... Um, ja, daar, moet hij gewoon, daar moet Van Marwijk de Bonskamp wat proberen. Zolang Afflein nog niet is. Uh, uh, we hebben daar ook wat problemen met Kuit die wat minder speelt. Dus dan, daar moet je wat gaan wisselen. En Maher, het is wel heel vroeg, maar dat verbaast me niet. Uh, ik ben over het algemeen... Uh, Helemaal niet zo lovend zo snel op, op, op jonge spelers. Over jonge spelers. Maar over deze jongen wel, dat vind ik echt een geweldig groot talent. En eh, ook in, in die zone van zijn ploeg, eh, waarbij Van de Vaart nog allemaal een beetje stil zat en wat er ook. Zal hij ook wat moeten vermarkt, Dus dat verbaast me niet. Ja. Overigens is het Narsing volgens mij gelijk in zijn benen geschoten toen hij uh, het hoorde. Want ik weet niet of je hem hebt zien voetballen, maar. Uh... Hij was, speelde niet de beste wedstrijd. Nou, en, die, en die wedstrijd laatst zag ik voor Mark op de tribune zitten. Bij die bekerwedstrijd was dat. Bij Vitesse uit van Heerenveen. Dat was op de dag dat, dat, dat, het nog, dat hij nog even naar Ajax leek te gaan. Dat dat niet doorging. En toen s'avonds speelde hij... Daar speelde hij ook. Werd hij uit de wedstrijd gespeeld door Van Arnold van Vitesse. Daar zat voor mij ook te kijken. Maar goed. Ik heb het niet over gisteravond. Ja, dat begrijp ik. Maar dan heeft u dus in korte tijd twee slechte wedstrijden Kennelijk. Maar goed. Van daar kijk doorheen. Daar moet je ook doorheen kijken. En wat ik zeg. Je moet daarin toch wat gaan proberen. Want zo breed is het daarin allemaal niet. Met Nederlands Elftal. Tom? Nou, dat denk ik ook. De grote vier hadden we. Nou, die zwakken heel erg af. Heeft iedereen het idee. En... Dat is misschien een reden waarom hij die spelers neemt. Maar die spelers hebben nog lang niet het internationale niveau... en het niveau van derde van de wereld. Dus ik hou mijn hart wel vast. Het kan ook zo zijn dat Van Marwijk... die heeft een contract tot 2016. Hij moet ook op een gegeven moment verjongen... want die spelers zijn... Er zijn al wat oudere spelers in het Nederlands elftal. Dus het is er misschien een combinatie van beide. Maar denken jullie, een van die drie, John, Maher, Narsing... dat een van die drie ook echt meegaat? Uh, ik, ja, ik, ik, ik denk dat Maher meegaat naar het EK. Ja, ja, dat wilde ik helemaal niet vragen. <lacht> Waarom? Ik had over Engeland eigenlijk. Engeland? maar even even ja, nou, dan, dan, dan ook naar Maar dan, dan ook naar het EK. Ja, ja, ja. ik, ik zie echt, en voor ik ook een beetje inschaalende... en ik zou het ook begrijpen, want als je naar de voetballer Maher kijkt... die heeft namelijk alles wat een, wat een middenvelder moet hebben. Die jongen kan erg goed voetballen... En die kan in duels van zich afbijten. Dat is een combinatie, dat is in Nederland al vrij zeldzaam. Dus daarom, ik bedoel, hij is nog jong en hij zal geen basisspeler zijn. Maar ik kijk bepaald niet vreemd vanop dat hij naar het EK en dus ook naar Engeland meegaat. Ja, nou, uh, jong Oranje speelt wel tegen Schotland uit. He, en hij kan kort uh, wel een beetje helpen... door Maher ook uh, bij jong Oranje te laten spelen natuurlijk. Dan um, de Champions League. Uh, Jochem, is dat er, heb je iets van de Champions League gevolgd de afgelopen week? Ja, ik heb ongeveer gezien wie hebben gewonnen en wie hebben verloren. Dus, uh... <laughs> je bent een goede voor dit sportforum. Ja, ja absoluut. Uh... Vandaag wel. Ja, dat is, uh... <laughs> uh, AC Milan tegen Arsenal. Uh, spannende wedstrijd op papier. Het werd een eenzijdig duel. Uh, misschien heb je dat nog wel meegekregen, Jochem. Italianen wonnen met 4-0. AC Milan-speler Mark van Bommel. Nou, als je de uitslag ziet, dan lijkt het wel heel erg makkelijk. Maar zo was het naar mijn gevoel niet. Maar um, ja, de doelpunten vielen op de juiste momenten. En ik denk dat we vandaag heel erg gedisciplineerd gespeeld hebben. Heel compact. En van daaruit uh, als je de bal verovert heb je ook veel meer ruimte om, om te voetballen. Als je 4-0 wint in een thuiswedstrijd, eerste wedstrijd, dat is wel een heel mooi resultaat. Henk, um, was het verschil echt zo groot? Ja, dat verschil was echt heel uh, groot. Te groot? Ja, ja, natuurlijk voor dit niveau. Uh, achtste finales. Arsenal. Uh, ja, het, het, het, het wordt langzamerhand... Uh, neemt het een beetje tragische vormen aan... dat dat hele project van... Uh, van de coach, van Wenger... waar je natuurlijk niet al te, al te denigreerd over mag doen... dat is een vakman... Uh, hij... Uh, ja, je schiet er tegenwoordig... niets meer mee op, maar hij uh, is ook nog... in staat om, om zijn team te, te wisselen... en te verversen zonder grote schulden te maken. Dat is allemaal prachtig, maar... er stond, uh, wat was het, woensdag... een team in het veld. Kijk... Zijn, hij wil altijd mooi voetballen. Dat is, nou, dat is al gebleken dat je de afgelopen jaren... dat je daar geen prijzen in wint, maar... Dat vind ik dan nog. Dat is dan nog een, een, een filosofie van... Maar nu was het... Ja goed, ze voetbalden al niet goed. Dat kan ik je gebeuren. Maar er zat helemaal geen bezieling in die ploeg. Dan is het, het is gewoon... Het was hol. Ja, en, en 4-0 was gewoon een, een, een ja, correcte weergave van de verhouding. Nou, was... ja. Tom? Nou, ik vind het wel leuk, Van Bommel zegt... Want die was erbij natuurlijk. Die zei, dit was niet al te gemakkelijk. Nou, je hoort Henk nu. En ik heb het ook gezien. Het was heel gemakkelijk. Ja. En dan wat voor een uh... Uh, waarde moet je nog aan de wo woorden van Van Bommel. Want ze hebben <laughs> tegen Duitsland gespeeld. het Nederlands elftal. Werden ze door weggeveegd. En toen vond hij Nederland eigenlijk wel beter spelen dan in Duitsland. Dus wat voor waarde moet je eraan hechten? Ja, je twijfelt er een klein beetje aan. Ja. Uh, overigens heeft Ibrahimovic, die uh, je kan geen blad meer openslaan, of je komt wel een interview met Ibrahimovic tegen. Dat verbaast mij ook uh, de laatste tijd. Die heeft nu gezegd dat het misschien beter is... dat Robin van Persie Arsenal zo snel mogelijk verlaat. Hij zegt, als je jaren niets wint, dan begrijpt iedereen dat je vertrekt. Kijk naar Fabregas. Wat vinden jullie? Moet Van Persie blijven bij Arsenal of moet hij weg? Henk? Ja, ik zou weggaan als ik hem was, maar... Uh... Omdat er geen bezieling in die ploeg zit, wat je net zei. Nou, dat, dat was deze week zo. Maar gewoon omdat er ook geen perspectief is, inderdaad. Op het, daar heeft hij Ibrahimovic dan natuurlijk wel gelijk in. Maar goed, dat is ook niet zo moeilijk om dat te onderscheiden. Er is geen perspectief op het winnen van prijzen. Nou, als je dat wilt. Of je moet, inderdaad... Hij heeft wel dat, dat, dat eergevoelige inzicht... dat hij misschien ook een, een hele grote manier in de geschiedenisboeken van Arsenal wil worden. Wat hij al een beetje is. Maar zo langzamerhand, als ik hem ook woensdag van het veld zag lopen... met die blik, ga, denk ik dat hij toch wel heel erg... aan prijzen bij andere clubs gaat denken. En dat zal logisch zijn. Ja. We gaan het zo meteen ook nog even over Barcelona hebben. Dat speelde tegen Leverkusen en won met 3-1. Dat is het tweede gedeelte van de Champions League. Maar Jeroen Tjepke maar zit hier. Dat betekent dat we nieuws hebben vanuit Oostenrijk. Mark. Radio 1. Het NOS Journaal. De gezondheidssituatie van Prins Frizo is niet veranderd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld. Frizo is nog altijd niet buiten levensgevaar.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 De gezant heeft in Syrië gepraat met president Assad en sprak zijn steun uit voor het referendum dat voor hervormingen dat Assad heeft aangekondigd. China ligt internationaal onder vuur omdat het land samen met Rusland een resolutie over Syrië torpedeerde in de vn veiligheidsraad Tot zover de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Vanwege het voetballen in de kuip staat op de A16 Rotterdam richting Breda een file tussen knoop en de Van Brindenoodbrug van 4 kilometer. Met het Sportforum uh, Barcelona tegen Leverkusen, daar zouden we het zo uh, nog eventjes uh, over hebben. U kunt nog steeds uh, mailen naar sportforum.nl. Ik haal er even tussendoor een mailtje uit van Kees Mossing uit Lelystad. Die zegt, uh, meneer Boot, gericht aan uh, jouw ton. Hij zegt, keurig meneer Boot, uh, in de huidige situatie bij Ajax is er een nieuwe FVC nodig. Als Ajax u zou vragen plaats te nemen in de Raad van Commissarissen, zou u dat dan overwegen? Ik overweeg het zelfs niet. Ik heb nu een lekker leven en zo hou ik het maar eigenlijk. Dus, dus hoef je niet te vragen? Nee, het lijkt me helemaal niet moeilijk om dat te besturen, maar ik heb daar geen zin in. En als er, een, er is ook een algemeen directeur nodig. Nee. Daar zit een leeftijdsgrens, leeftijdsgrens aan um, en hij vraagt zich af of, of je die leeftijdsgrens al nee, nee, hebt 71, bereikt. 71, dus ik zal niet gepasseerd zijn. Ik weet niet, misschien is de leeftijdsgrens wel 72, maar ook dat... Uh, dat <lacht> nee, maar... Kijk, eigenlijk is dat een project van wel tien jaar. Die ploeg is zo verrot naar mijn idee... dat je daar heel veel tijd voor moet nemen en om dat te doorzien... en om dat te veranderen. Ja. En nou, ik moet geen lange projecten meer nemen. Het is wel leuk om te lezen dat er tenminste nog een luisteraar is... die denkt dat jij dat misschien wel... Ja, ik moet je toch gestreeld voor? En meneer Boot, <laughs> meneer Boot noemt. meneer Boot noemt. Jongens, nog even de Champions League even afronden. Barcelona won uh, van Leverkusen met 3-1. Uh, wat denken jullie? Is de re return een formaliteit? Ja, dat lijkt me wel. Hein? Ja. ja, ja dat, dat verschil is even te groot in kwaliteit. Terwijl Barcelona op dit moment duidelijk niet in, in het beste doen is. Uh, Leverkusen speelde die eerst zelfs wel heel erg afwachtend. Veranderde dat in de tweede. Maar ja, ze hebben gewoon... Een, ja, en Messi... En die Spits, die Spitsie Sanchez, die, uh, ja, die, die hebben een paar, paar oprispingen. Dat is dan voldoende. Het feit dat uh, Leverkusen zo aan die wedstrijd begon... Ja, is verschrikkelijk negatief. Ja, dan vraag is... je om de problemen, Ton toch? Ja, denk ik wel. Dat denk ik gewoon wel. De, de strijdwijze was zo, uh, laten we zeggen, passief... Maar vergis je niet, ze van 1-0 kwamen achter, kwamen ze toch nog tot 1-1. Mm. Ja, dan is het niet te voorspellen. Maar wij, maar wij Nederlanders vinden druk naar voren en weet ik veel wat allemaal. Nou ja, goed, dat deden die uitsers sowieso niet. Nee, maar dit was wel heel overdreven. Ja. Je kan best ervoor kiezen om, om afwachtend te spelen als strategie. Maar ja, dit, hier sprak geen enkele intentie uit. Nee. Jochem, heb jij überhaupt het geduld om te gaan zitten om een avond te gaan kijken? Nee, ja, heel weinig. Nee, ik ben absoluut geen grote voetbalfan wat dat betreft. Nee. nee, je volgt het echt ook echt helemaal niet? Nee, heel slecht. Ik lees af, lees af en toe de nieuwsberichten... maar al zeker het internationale voetbal, dat... Uh, nee. Maar ja. hoe zit het dan met teamsport in het algemeen? Ik denk, uh, ja, want man. je hebt vaak individuele... sporten. Ja, het dus andere teamsporten, hockey, zo, dat volg ik allemaal wel redelijk goed. Maar voetbal is het enige wat ik... Uh, ja. Wat heel groot is in Nederland, maar wat ik dat betreft uh, vaak het minst over mee kan praten. Gaan Johan komen. Derksen noemt het, een a, de enige a die er is. Om... Ja, dat mag hij prima vinden. Ja. Ja. Uh, maar Jochem, wil jij, wat wil jij drinken, Henk? Gaat Johan even wat drinken voor jou? <laughs> We gaan namelijk over de Europa League hè? wil je? Hey, mag ik nog, mag ja. ik nog even over die Champions League? Ik nog wel lekker op mijn heel goed. Mag ik nog even, want ja, Lyon-Nicosia uh, 1-0, dus het is niet... On, niet Onmogelijk dat Nicosia erdoor komt. Dan zou hij in de kwartfinale zitten. Dat is een grote verrassing. En Zenit Benfica was 3-2. Ik hm. vond Zenit erg goed, maar die had een keeper in het doel staan. Nou, dat wil je niet geloven. Die kon dus dat is wel de pech voor Zenit geweest, hoor. Ja. Dus het was veel. Die Champions League bracht veel. De Europa League overigens ook. Drie van de vier Nederlandse clubs in de Europa League... boekten een uitstekend resultaat deze week. PSV AZ Z en Twente wonnen alle drie hun, uh, hun wedstrijd. En alleen Ajax verloor tegen Manchester United... Uh, uh, het leek lang mee te kunnen, maar uiteindelijk werd het toch 2-0 voor Manchester United. Aanvoerder Jan Vertongen legt de vinger op de zere plek. Ze geven ons een beetje hoop. Ze laten het spel maken. En, ja, ze zijn dodelijk in de omschakeling. en Dat uh, ja, was vandaag ook het geval. We, we maken wel uh, een leuk spel, maar uiteindelijk creëren we, creëren we weinig. En, uh, we hadden afgesproken om hoog druk te zetten, maar dat kwam vooral in de tweede helft ook niet goed uit. En, uh, ja, dan, dan is het gewoon een, uh, gewoon een fantastisch team. En, uh, ja, ik denk dat wij vooral moeite hebben met lopende mensen. In Nederland speel je vooral tegen voorspelbare teams. Iedereen speelt 4 3 En dan weet je wie je tegenstander is, buitenspelers. En hier komen Nani, Ashley Young, uh, Valencia, iedereen kwam. Rooney, die met de vrije rol speelt. Ja, die, die, die rennen overal en nergens. Maar wel met een idee blijkbaar, want ze komen er wel. En ja, daar hadden we echt wel moeite mee. Ja, kwaliteitsverschil was erg groot. Helder analyse, Henk. Overton? Ja, ik, ik hoor dit nu voor het eerst. Maar dit is een hele goede analyse van, van deze jongen. Een beetje een vanbaste analyse waar we het eerder nou, over hadden over zichzelf. Ik, Ze kijken alleen maar naar zichzelf. Ja, maar goed, dit is bij Jan Verklommen niet altijd zo hoor. Dat het zinnig is wat hij na een wedstrijd zegt. Uh, maar hij speelde zelf goed, moet ik zeggen. Hij ontwikkelt zich toch wel tot... Uh, de vraag is dan of je de top aan kan, dat denk ik nog niet. Maar goed, hij zet goede stappen. Maar vooral wat hij zegt over dat lopen. Want dat, dat wordt inderdaad een steeds groter verschil, vind ik... met inderdaad het Nederlandse voetbal. Maar ook onze Nederlanders in het buitenland en de moderne voetballers van tegenwoordig... die dus ja. en goed kunnen voetballen... en inderdaad heel hard en vel kunnen lopen en overal heen... Uh, dat is inderdaad een merkelijk verschil. En daar dat, ah, dat zit de jongen goed aan. Ik hoor ervan op. Ja, maar uh, AZ is dan de enige ploeg... die wel die lopende spelers heeft, denk ik eigenlijk. Op het middenveld, ja. ja, ja. En dus dat, uh, ook in de vloeren? Ik... Ja, maar dat is een wat ander loper. Maar niet dat dat lopen wat, wat Vertongen bedoelt. Dat je daarbij ook nog de finesse hebt om in het lopen... wat Duitsland in internationaal tegen Nederland deed... Ja. in het lopen nog de balbehandeling op een hoog niveau ja, te, nou, te, dit te kunnen houden. De karakteristiek aardig. was misschien ja. die tweede goal van Manchester United. Daar kan je ja. het heel mooi in zien. Ja, ja. Er is een vraag voor jullie binnengekomen met betrekking tot Ajax. Van uh, Roel Dijkman heeft gemeld naar sportforum met NOS.nl. Vonden jullie die in plaats van 1-0 op het middenveld ook zo'n verademing? Ondanks een voorafgelopen race. Uh, eindelijk iemand die vooruit denkt, wordt er gezegd. Henk. Ja, maar ik, ik denk dat het ook al uh, was te voorzien. Uh, op het moment dat je de opstellingen ziet. en dat je weet hoe Manchester een beetje gaat spelen. dat dat ook wel zou kunnen in deze wedstrijd. Manchester geeft op dat gedeelte van het veld. Hij speelde veel in de buurt van Rooney. Hè, Rooney was een beetje zakkende spits. Nou ja, die had duidelijk. Uh, die, die liep er een beetje rustig bij. die spande zich niet bovenmatig in. En dan kan hij. Ja, die kan goed voetballen. Dus die kan dan een beetje naar hartelust draaien. wenden en dan de bal uh, voorwaarts verplaatsen, dat is waar. Maar structureel zie ik uh, uh, daar geen oplossingen met deze jongen op die plek. Ton? Nee, ik heb, uh, kijk, Henk, prima, want die is er geweest. Ik ben er helemaal niet geweest. Oké, okay, dan gaan we naar PSV. Uh, dat had een bliksemstart in Turkije tegen van Spoor. Na iets meer dan tien minuten was het al 0-2. Uiteindelijk werd het voor dus nog 1-2, maar daar bleef het dan ook bij. PSV-trainer Fred Rutte was natuurlijk tevreden. Ja, ik ben, uh, ik ben heel content met... Uh...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 Heel goed, fantastisch. En ik vind PSV ook steeds beter gaan spelen. En volgens mij is dat gewoon de enige ploeg die je de Nederlandse titel kan halen. Ze hebben in de hele reeks alle uitwedstrijden gewonnen. Dat is nogal iets hoor. En ik vind ze zoveel klasse hebben dat ik zelfs, en dan kijk ik naar Henk, denk: zijn ze kansloos voor de, Europa, voor de titel voor de Europa Cup? De, ja, nee, ja, dat wel. Dat wel niet te gaan overdrijven nu. De afgelopen jaren is een Nederlandse ploeg... nooit verder gekomen dan, nee, dan de kwartfinale. Ik heb niet over Nederland of PSV. Ja, maar dat is een Nederlandse ploeg. Ja. Nooit verder gekomen dan de kwartfinale en uh, dat waren dan altijd nog westeren dat we die ingingen dat we nog best wel dachten de te hebben en dan werden we van de mat geveegd Hou eh, ik kan en me PSG. ook wel zetten van AZ herinneren dat het in de laatste minuut misging ja dat? dat is alweer langer geleden 2005 oh. maar de afgelopen jaren en je moet niet vergeten dat de Europa League dat heb je jezelf wel eens aangezipt is gewoon enorm opgewaardeerd daar spelen veel betere ploeg in de, de, dat is geen, geen, uh, ge geen omgeving waarin ja, een Nederlandse club gaat nou, winnen maar, nou, of in de buurt kan komen want trapsonspoor was ook niet zo slecht zowel in de Champions League hebben ze niet zo slecht gespeeld. Ik, volgens mij zijn ze vierde in de Turkse competitie. Dus dit is een prestatie van je welstand. Ja, nee, ik. dat doe ik niet. Dat is prima. En, en, uh, maar kwartfinale in dit toernooi, met de betere ploegen die ze hebben, dat is nog steeds, zou voor de Nederlandse ploeg al heel, uh, heel wat zijn. Jij ziet een finale PSV, Manchester United, waar ja. zit het om? Ja, <laughs> ja. ja. ja. ja. Ik, kijk, ja, ik ben het toch van over. Ik vind ze zoveel was. En zoveel. We hadden het net over uh, die wisselingen dat, uh, bij Manchester United. Dat is gebaseerd op techniek. Nou, ze hebben zoveel technische kwaliteit de PSV. Ik heb er heel veel vertrouwen in. En dan jouw AZ, uh, Ton, kijk ik je aan. 1-0, gewonnen van Anderlecht. Martin Martens was natuurlijk tevreden, maar hij is er nog niet helemaal gerust op. Nou, nog niet. Uh, we hebben nog een terugwedstrijd. We zijn tevreden met uh, wat we vandaag gepresteerd hebben, maar... Uh,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 verwacht toch een ander, ander recht uh, in een thuiswedstrijd. Is dat wat, wat een beetje blijft hangen? Dat ze veel meer doelpunten hadden moeten maken? Ja, dat kijken. blijft zeker hangen. Kijk, ander, het viel me wel erg tegen het spel van Anderlecht, hoor. Want die had in de voorfase geen enkele punt afgestaan. Had alle zesde wedstrijden gewonnen, doodgewoon. Zijn ook erg goed, maar als de 1-0 uh, e is nog veel te maken. want daar uh, in Brussel kan het behoorlijk spoken. Ja, wat mij... Wat mij heel erg goed deugd doet, is dat het spel van uh, AZ zo goed was. Het veldspel. He, daar hebben ze maar één doelpunt gemaakt. En misschien is dat een kentering... Uh, naar de slechte periode die ze in december hebben gehad. Jochem, als je wat wil zeggen, hoor ik het wel, hè? Ja, nee, nee. Als... nee ik luister, ik probeer te leren. Ik, uh... nee, maar, Henk, is het inderdaad zo'n groot verschil... Anderlecht, en, uh, Anderlecht uit en thuis? Ja, Andrecht Thuis is moeilijk. Ik had niet verwacht dat Andrecht uit inderdaad zo uh, terughoudend en, en, en um, stabiel zou spelen. Misschien hebben ze er inderdaad ook een beetje op gegokt. Ze hebben daar zo'n zo uh, de, de aanvoerder, de spelmaker, dat is een Argentijn. Biglia. Ja, dat zijn vaak van die. Dat hebben ze wel een beetje. Van nou, uit allemaal een beetje rustig aan. En thuis dan. Maar dat, dat, dat, het zo, dat het verschil zo groot zou zijn... tenminste, dan moet je nog afwachten... maar ik denk inderdaad dat AZ het nog wel moeilijk gaat krijgen volgende week daar. Dat andere ander ligt thuis. Is, toch? En daarvoor hebben ze net even te weinig afstand genomen. Dat is een beetje het probleem van AZ. Dat de spitsen zijn niet van het kaliber... wat, uh, wat je eigenlijk bij dit middenveld van AZ zou, uh, zou wensen. Ja. Goed, afwachten. En dan FC Twente. Dat speelde bij min 18, geloof ik. Uh, een uitwedstrijd in Roemenië. Tegen Steaua Boekarest. Het werd 1-0 voor Twente. Ola John maakte de winnende een aardige goal. Vond ook de commentator Barstigler. De goal van Ola John zet Twente na 52 minuten op een 1-0 voorsprong. En werkelijk met een fenomenaal boogje met maximaal gevoel. Verdwijnt die bal over de keeper in de verre hoek. En als je nou de bondscoach Bert van Marwijk wil laten zien. Ik ben blij dat ik op die lijst sta, maar ik hoor er echt bij. Dan moet je het op deze manier doen. Een weergaaloos mooi doelpunt. Van Ola John. Zet FC Twente in een uh, steenkoud Boekarest. Op een 1-0 voorsprong. Ja, hij vond het wel mooi. <laughs> uh, mogen we ervoor uitgaan dat Twente door is? Ja, dat denk ik wel. Het is een goed resultaat. Ik bedoel, dit zijn van die wedstrijden. Je, je noemt de temperaturen al. Uh, Roemenië. Ik bedoel, het is nooit aanlokkelijk. Die, uh, die moet je gewoon goed doorkomen. En dat was met een gelijkspel. Was eigenlijk ook al goed geweest. Dus als je die wint, dan is dat prima. Nee, dus dat, dat gaan ze wel redden. Kunnen we enige uh, rol toedichten aan McLaren hierin? Of is nou, dat onzin? Nou, ja, ik, ben een, uh, ik ben geen fan van McLaren, dus aan mij moet je het niet vragen. Nou, ik vind het helemaal niks. Uh, Tom, uh, McLaren, heeft u enige rol <laughs> in deze... <laughs> nee, ik denk het nog niet. Het, gewoon dat elftal. Ja, misschien toch wel, hoor. Dat ze blij zijn dat ze van uh, co af zijn. Dus misschien is dat zijn rol, maar dan is het wel een erg passieve rol. Wat heb je tegen McLaren eigenlijk? Ik vind het... Uh, een meeprater en een meeloper en weinig uh, uh, bagage hebben. En dat wij de ploegen die hij heeft gehad... Engeland is hierbij afgegaan. Uh, Nottingham Forest is hierbij afgegaan. Hij heeft maar één succes gehad, dacht ik. Hè. Welke ploeg was dat, heen? Bij Twente. Ja, Twente. Bij Twente. Wolfsburg is daarna niet gelukt. Ja. Nee. Ja. Ja. Maar goed, kijk, ja, kijk, je wordt altijd een beetje... Uh, je moet niet al te veel afgaan op wat die man zegt... Dat Engels klinkt altijd mooi wat hij gebruikt, maar dat zijn inderdaad alleen maar clichés die hij gebruikt. Maar goed, ja. dat is het niet erg. Wij weten niet wat hij gewoon in de kleedkamer op het veld met die jongens doet. En zijn voorgaande periode bij Twente, ja, je kunt zeggen wat je wilt, dat was natuurlijk, dat was natuurlijk prachtig. Ik, be, ik vind alleen wel een beetje dat ze daar nu heel makkelijk op terugvallen... en dat ze allemaal weer denken dat het in dat stramien dan allemaal wel weer gaat lopen. Nou ja, goed, dit is een goed resultaat geweest, maar uh, vorige week vrijdag verloren ze van Heracles... Ja, en was er twee. toch uh, ja. van al dat stramien weinig te ontdekken. Ja, goed. Dan naar het uh, ABN AMRO-tennis-toernooi. Jochem, ben je er weer? Ja, ik ben erbij. Hoor. Wat heb je geleerd in de afgelopen minuten? Het <laughs> nou, je moet gewoon veel meer gaan kijken. Hè? Dan moet je tijd voor vrijmaken. <laughs> ja. Nou, ook dat je beter een aantal dingen heel goed kan weten... dan voor de rest ook maar helemaal niet. Dat is, uh... <laughs> ben, ben jij een tennisliefhebber? Nou, ik vind het wel leuk om te kijken, ja. ja dat kan ik me voorstellen. Alhoewel je vaak met de tennissen langer bezig bent... dan te kijken naar een voetbalwedstrijd. Ja. Dat kan ook maar zo gebeuren. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, goed, dat de Nederlanders natuurlijk snel uitleggen vind ik heel jammer. Zeker ja. voor een toernooi in eigen land. Ja, Nou viel het in dit geval nog, nog redelijk mee. Maar ja, goed, uh, het, het zijn toch weer uh, de Roger Federer's van de, deze wereld. Eindelijk uh, is hij weer terug bij het ABN Amro-tennis toernooi. Uh, woensdag een toeschouwersrecord op dat toernooi. 10.000 mensen zagen de Zwitser winnen van de Fransman Nicolas Mahu. Maar toen waren alle Nederlandse toppers al uitgeschakeld inderdaad. Een domper, want uh, vorige week weekend nog werd uh, Finland verslagen in de Davis Cup. Ze hadden in Rotterdam allemaal hun eigen verklaring. Eerst de captain Jan Simmerink.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 Dat, dat, dat moet je toch als topsporter uh, op nou, je... de knie kunnen krijgen op een bepaald moment? Of ja, ja misschien ik vind, niet. Maar... Nou, ik vind zenuwen. Kijk, als er wordt gezegd van uh, dat Robin Haas zegt van ja, ik werd een beetje bevangen door de zenuwen. Grote nooi in eigen land. Ik had misschien moeten doen alsof het ergens anders werd gespeeld. Ik denk, kom op, uh, je bent volwassen genoeg en topsporter genoeg om je daarop voor te bereiden. Dat vind ik echt een hoe, uh, hoe, uh, hoe niet. Hoe kan je dat doen dan? met iemand gaan praten, hoe kan je gewoon je puur je spel spelen? Ik bedoel, het, het, de baan is niet anders. Er zijn misschien wat andere mensen omheen... maar het spelletje tennis verandert niet. En ik denk dat je daar absoluut kon trainen. Dat vind, ik vind dat een non-argument om te zeggen dat je daarom niet uh, goed speelt. Ook niet als je de druk voelt van uh, misschien wel acht 9.000 mensen... in zo'n hal in Rotterdam. Dan uh, moet je je daar dus op voorbereiden... Dat, de, dat je weet hoe je met die druk om moet, uh, moet gaan. En dan zou je met je trainer en met je coach moeten bespreken... van goh, wat moet ik in de wedstrijd punt voor punt gaan doen... om te zorgen dat ik gewoon mijn punten kan gaan maken. Dan ben je namelijk met je spel bezig, met je tennis bezig... en niet met al die mensen die aan het kijken zijn. Renk, hoor, ik Hoitink, je bent er volledig mee eens om te zien. Nou ja, nee, het, is, het is een beetje een observatie van de buitenkant, moet ik zeggen. Maar ik, ik lees ook de, deze week weer verhalen inderdaad over... en ik denk dat Jochen het daar een beetje over heeft. Ze hebben, ze hebben weinig een plan, heb ik die, die meeste Nederlandse tennissers. Timo de Bakker die, die spant daarmee de kroon. Dat, is, dat, is, dat, dat schijnt echt niet om mee te werken te zijn als een soort ja, sporter die heel gauw tevreden is en wat dan ook. En Jan Siemering zegt net terecht, het is geen wereldtop meer. Dat is duidelijk, dat is ook helemaal niet erg voor zo'n klein landje. Maar om dan uit zo'n situatie te komen... moet je natuurlijk heel gedegen met een plan te werk gaan. Inderdaad, met, met goede uh, raadgevende mensen om je heen. En ik heb maar de indruk, het wisselt maar van coach... dan weer dit, dan weer dat. En dat is bij al die jongens wat ik nu een beetje... tenminste tot mij neem, hoor. Ik bekijk het van een afstand. Maar dat is een beetje wat ik zie bij die Nederlandse tennissen. Dat allemaal ongecoördineerd... dan maar weer is dit, dan maar weer is dat. Ja, dan wordt het nooit wat. Ton. Nou, Jan Siemering zegt, uh, we zijn geen wereldtop... en we speelden tegen mensen hoger dan ons. Dus dat is een beetje de verklaring voor hem. Maar veel belangrijker is naar mijn idee... waarom zijn ze geen wereldtop? <lacht> waarom is er gebrek aan kwaliteit in Nederland? Hè? We hebben wel eens hier uh, tennissers gehad... en dat was steeds onze vraag. 700.000 leden, de bond, op één na de grootste, op voetballen na en dan zoveel kwaliteit naar boven. Hm. Hè? En daar moet, het, moet men zich eens druk ja, over. Ja, Jack Bochstra heeft dat hier ook wel eens gezegd. Ja. Gezicht, uh, daar moet men zich eens druk over maken. En dan breng ik het meteen in verband met... kijk, de tennisbond heeft wel een grote mond. Die heeft, uh, bij het NAC-NSF had men als uh, uh, grens... dat je bij de bovenste 42 moest zijn... om aan het Olympisch Toernooi uh, deel te nemen. Nou, de tennisbond heeft met rechtszaken gedre gedreigd... en het is nu het 64 geworden, geloof ik. Nou, ik zou pas die eisen stellen als bond... Uh, als er ook wat gepresteerd wordt. En ik zal als NOC en NSF nooit meegegaan zijn. Goed, volgen jullie het uh, toernooi verder wel? Gaan jullie vanavond bijvoorbeeld naar Federer uh, tegen Daffy Denko kijken? Of morgen de, de finale als je op televisie is? Jo Jochem, ga je de. Oh, ja, gaat het uh, straat uh, doen. Uh, of zit je hier morgen? Nee, ik zit morgen niet. Nee, ik, ik ga zeker de tv wel aan. Ik ga wel even een beetje meekijken. Maar ik, ik zal niet het hele volledige wedstrijd kijken. Maar... Ik heb laatst ook die potvederen en de al te kijken, het is wel geniaal om, ja. dat, om, om dat te zien. hoor. Ja. Ja. Uh. Ja. En jullie, Ton, ga jij kijken of uh, kies je voor? Uh, nee, ik ga wel kijken. Ja. Ja. Nee, ik ga kijken, maar ook met half oog schaatsen ook. Ja. ja. Beetje, beetje heen en weer zetten. Ja. Dan um, bij het Abn Tennis Toernooi heb je ook regelmatig dat Hawkeye systeem gezien, waarbij um, tennissers dan uh, mogen aanvragen van, nou ik weet niet of die wel in is, ik weet niet of die wel uit was, en dan mag je dat ik geloof ik drie keer, als ik mijn hoofd volgens mij drie keer per set mag je dat aanvragen volgens mij. Ja. Dat gaan ze nu ook doen bij het uh, volleybal. Bij het voetbal schreven ze er al heel lang om. Uh, maar bij het volleybal gaan ze het nu doen. De Europese Volleyballbond die heeft uh, deze week uh, besloten... om op korte termijn dat ook te gaan toepassen. Wat vinden jullie daarvan, Tom? Nou ja, het is hetzelfde als met uh, voetbal elke keer. Elke keer die discussie. Iedereen op deze wereld is voor die Hawkeye. Iedereen op deze wereld is voor de technische hulpmiddelen bij voetbal. Dus daar hoeven we eigenlijk uh, weinig over te praten. Alleen vind ik... Kijk, met voetbal, met, vo, met voetbal is het zo dat men het charmant vindt en de menselijke fouten. Nee, de spelers maken al genoeg menselijke fouten, laat die het maar gewoon doen. Ik heb wel eens voorgesteld dat je altijd robots uh, zou moeten nemen. Die Hawkeye komt niet op de Olympische Spelen en dat vind ik wel jammer. Uh, maar ja, wat maar... vinden jullie dat er bij het volleybal gebeurt? Is er dan, want... Wordt er dan nu een trend gezet? En... Nee, nee, nee want, want de situaties zijn ook een beetje verschillend. Ik ben het, want Ton zegt dat iedereen bij voetbal uh, technische hulpmiddelen wil. Niet op de doelen. Nou, ik weet zeker dat dat niet zo is, want ik niet. Maar goed, dat niet is, op de doelen. Ja, dat is wat anders. Oh, okay. dat, is, dat zou het begin zijn. En dat is ook het enige wat het je en Het echt... kleine verhaal is toch helder, ja. dat moet gewoon, als je dat technisch kan oplossen, ja. die, li die nee, lijnen. Maar, maar daarom is het ook helemaal niet verrassend dat ze nu bij het, bij het volleybal, want dat is gewoon vergelijkbaar met tennis. Daar zijn lijnen en ja. dan kun je zien of een bal in of uit is. Maar bij het andere, wat ze dan ongetwijfeld in het voetbal ook weer willen... omdat er zoveel aandacht is, hè, dat je alle overtredingen ook gaat bekijken... en gaat beoordelen, nee. wat dan ook. Dan krijg je, waar we het begin van de uitzending... Dan, dan krijg je al willekeur. Dat is heel moeilijk uit te duiden. Maar bij lijnensporten sporten, om te zien of een bal wel of niet over de lijn is... ja, dat is logisch. Ja, maar als ik bedoel, als ik zeg... iedereen is er wel voor die elektronische hulp met, wanneer dat mogelijk is. Ik vroeg je net, en wel op de doellijn... en dat vond je dan wel... Uh... En ja, daar zijn ze ook mee bezig, ook in het voetbal. Ja, maar goed, ook nog met tegenzin, hoor. En voorlopig hebben ze het nog niet. Als nee, dat... maar dat heeft meer te maken met dat... Want als je het helemaal consequent zou moeten doen... dan zou je het overal moeten doen, Waarom? die technologie. Nou ja, goed, als je, de, als je het helemaal gaat doorvoeren... is zou het overal zo moeten zijn. Ja, voetbal is zo groot... daar komt er wel wat bij nee, kijken. Maar dat, dat is ben een ik beetje niet, punt, dat punt ben van overweging nu. Ja, maar dat ben ik niet met je eens. Want als dat zou moeten gebeuren, dan kunnen we het wel weer vergeten natuurlijk. Want de Afrikaanse landen, weet ik veel wat... Nee, dat dat geen is geen geld. Ook zo. Dat is ja? ook zo. Ja, maar goed, een grote toernooi waar het recht ja. om draait... daar wil je gewoon fair play hebben. Daar wil je geen dis discussie hebben wat achteraf. Ja, die bal was wel over die lijn, dus we hadden wel gewonnen... De dat, zou, ja. dat is het triest voor. Als je dat technisch oplost, moet je dat oplossen. Nee, bij de grote toernooien gaat het ook echt wel, ook bij het voetbal gaat het wel gebeuren. Ja, maar dan hoe we het uh, nog? <laughs> ja. Maar Jochem, dan gaan we terug naar eerder vanmiddag. Uh, daar hebben we een shot gezien op televisie waarbij uh, Jan Augustinus op de, op de middellijn... Ja. de beelden van de NOS uh, heen en weer aan het spoelen is. Of uh, ja. Kramer wel of niet uh, helemaal over de lijn is gegaan. En dan had hij op dat moment natuurlijk het geluk dat er geen camera in het verlengde van... ...de baan stond, anders had hij het heel duidelijk kunnen zien. Ja, nee, exact. Maar wij willen toch helderheid? We willen duidelijkheid. Gewoon zeggen, het is inhoord, het is oud. Maar dan zouden we discussie. eigenlijk bij het schaatsen ook een camera... ...op het verlengde van... Ja, prima. Nou, misschien een holkaai. Meteen. Want dit waren videobeelden natuurlijk. En die kan je nog interpreteren Je Of ook gewoon een laser erop ja? zetten, hoor. Ja. Ja. Dat ook ja. kunnen. Kortom, uh, een beetje mixed feelings... ...over het feit dat het bij het voetbal. Uh... Nu wordt, uh... Nee, we vinden nee, we het prima. Wel niet nee, we prima het prima. Ja, ja. Net zoals met tennis. Alleen, het is daar ook veel makkelijker met lijnen. Ja, ja maar wat betreft de voortzetting in de andere sporten... het moet gewoon per sport bekeken worden. en uh, Waar nodig... Nou, nee, maar met doen. het voetbal is... kijk, de doellijn, dat is ook zo, wat Ton zegt... natuurlijk zou dat een hoop uh, voorkomen. Alleen, omdat die sport zo groot is en zoveel aandacht heeft... kan je erop wachten dat op het moment dat je dat hebt ingevoerd... dat mensen gaan zeggen, nou willen we ook dat andere... wat zoveel... Onrecht dan uh, uh, teweeg kan brengen. Hè? als er een overtreding niet wordt gezien. of een strafschop onterecht wordt gegeven. nou willen we ook dat anderen allemaal met beelden gaan, uh, gaan toetsen. En daar ga je grote problemen krijgen. Ja, maar krijgen. is dat een reden om de elektronische hulpmiddel op doeleinde niet ja, ja, te dat doen? Dat zou een reden ja, kunnen en, zijn, blijkbaar ja, en, wel. En we zeggen tennis en we zeggen uh, uh, volleybal. Maar dat zijn nou net twee sporten, precies wat Henk zegt... die aan één, in beide kanten van het net... en men geen uh, de spelers geen nee. onderling duel hebben. Nou, duidelijk. Goed, uh, voor we in herhaling vallen. We gaan het uh, afsluiten. Ik kreeg nog even een mail binnen... die wil ik nog even met jullie delen van uh, Raymond Kobussen Die zei, McLaren heeft het toch ook goed. Goed gedaan, maar middels bro, hij heeft de Europa cup gewonnen. Misschien ben dat niet zo. Dat heb ik even snel niet kunnen opzoeken, maar ik neem aan dat hij, uh, dat, hij dat goed heeft. Uh... Nee, dat heeft hij volgens mij niet goed. Nee, nee want volgens mij hebben ze de finale toen uh, dik verloren met 4-0. Ik zeg, komt van heel ver. Ik kan uh, heel moeilijk twee dingen tegelijk dus ook niet op internet gaan opzoeken of dat zo is. Dus ik uh, kijk even aan de andere kant van het glas of even iemand kan opzoeken... of McLaren inderdaad met middels brood de Europa Cup heeft gewonnen. En uh, mochten we dat voor zessen of Jochem... Uh, ik zal dat even ik zoeken. Ga jij eens even op McLaren <laughs> zoeken. Weet je hoe je, weet je, hoe je McLaren schrijft? Ja, ik heb hem gevonden. <laughs> Dankjewel. Uh, even nog wat jullie gaan doen uh, dit weekend wellicht op sportgebied. Ton, mag ik bij jou beginnen? Nou, dat hebben we net al besproken. Ja. Ja. Oh ja, je met gaat de bank... Uh, en, ja, ja, ja, ja. ja, naar IJs en half volgt naar uh, Tinnen. En Henk Idem... Groningen PSV morgen. Groningen Alle PSV, 1. kijk aan. En Jochem, ja. jij gaat schaatsen kijken, neem ik aan. Ja, en, en zelfs sporten. Wel. En in 2004 werd de League Cup gewonnen... waarmee Middlesbrough zich voor het eerst kwalificeerde... voor het Europees voetbal. Ja, en wat de, de, maar dat, dan dat gaat het erom was, wat ze in het Europees voetbal deden. Ga dan ik ondertussen even wat berichten lezen? in de UEFA Cup. Ja, verliezend. Ja, Goed zo. Dan ja. is dat bij deze recht gezet. Dank jullie wel voor jullie komst. Maak er een mooi uh, weekend van. Wij gaan uh, langzaam maar zeker deze uh, NOS-langs de lijn afsluiten. En dat doen we te doen gebruikelijk met uh, de nodige berichten die voorbij zijn uh, gekomen. Zometeen ook al wat uitslagen uit de Bundesliga en de, uh, de V-cup. Eerst even een mooi bericht voor uh, Dex Elman. Die is zeker van deelname aan de Olympische Spelen. De judoka toonde bij de Grand Prix van Düsseldorf vormbehoud... door een plek in de halve finales te bemachtigen. Helmond plaatste zich voor Londen in de klasse tot 73 kilogram. Dan de uitslagen in het buitenland: Bayern Leverkusen, FC Augsburg in de Bundesliga 4-1. HSV tegen Werder Bremen 1-3. Nuremberg tegen Köln 2-1. En Kuiserslouten tegen Borussia Mönchengladbach 1-2. Het BSC tegen Borussia Dortmunds werd 0-1. Vanavond om half zeven, over iets meer dan een half uurtje... is Freiburg tegen Bayern München. De stand in Duitsland... Eerste Borussia Dortmunds met 22, nee ik zeg het verkeerd... 49 punten uit 22 wedstrijden. En Borussia Mönchengladbach tweede met 46 uit 22. Derde Bayern München met 44 uit 21. Maar goed, Bayern moet zo meteen nog spelen tegen Freiburg om half zeven. Dan in de FA Cup de achtste finales, één wedstrijd gespeeld. Chelsea thuis tegen Birmingham City. Birmingham City speelt in de championship, dus dat is een divisie lager. Het werd 1-1, dus er zal een replay moeten komen tussen die twee uh, uh, rivalen. Dat uh, is toch wel een beetje een schande voor Chelsea. Waarvan je zou zeggen dat die toch makkelijk zouden moeten kunnen winnen van Birmingham City. Blijkbaar niet. 1-1 werd het replay op 6 maart. Dat was deze editie van NOS Langs de Lijn. Die begon om uh, 12 uur. We hebben een mooie sport gezien. We hebben een mooie schaatsen gezien, met name. Met dank aan Jochem Uitenhagen voor zijn expertise weer uh, vanmiddag. Morgen gaat dat verder. Daarover natuurlijk meer in een, in een uh, lange NOS Langs de Lijn. Daarin ook veel voetbal. Net als vanavond trouwens. Zometeen om 7 uur zijn we er weer. Kwart voor 7. Eén wedstrijd. Heracles thuis tegen Rode JC. Om kwart voor acht twee duels. De Graafschap tegen VVV en ADO Den Haag tegen Excelsior. En om kwart voor negen Feyenoord tegen RKC in de Kuip zit uh, Evert ten Napel. Ronald uh, Boot zit hier vanavond op deze plek en zal de boel aan elkaar praten. Bovendien vanavond ook natuurlijk de wedstrijd van Roger Federer op het ABN Amro Trooi. En een terugblik ongetwijfeld op uh, de eerste dag van het WK onround schaatsen in Moskou. Dit was voor nu wat mij betreft nog een heel prettig weekend. Goedenavond. Nu gaan we opeens roepen, Job, dat is toch niet helemaal de goeie? Ik vind het echt belachelijk. Politieke moord kun je maar één keer plegen. Er is gehuild, uh, geschreeuwd, het vertrouwen in Cohen is wel gewoon weg. De prins heeft een rustige nacht doorgebracht. Ik heb hen laten weten dat heel Nederland zeer met ze meeleeft. We danken ook, dat zie ons in mijn laat. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.